Bij de massale demonstratie in het centrum van Barcelona zijn rellen uitgebroken. Een klein deel van de half miljoen betogers stak vuilcontainers containers in brand en bekogelde agenten. De demonstranten zijn woedend over de veroordeling van negen Catalaanse separatistenleiders afgelopen maandag. Eerder vandaag liepen demonstranten vanuit verschillende steden over de snelweg naar Barcelona... waar ze zich verzamelden bij publieke gebouwen en toeristische trekpleisters.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 Kirsten Wild heeft haar tweede titel van de EK... baanwielrennen in Apeldoorn veroverd. Na het goud op de afvalkoers won ze ook het goud op het omnium. Eerder dit jaar wist ze haar wereldtitel op dit onderdeel al te prolongeren. Nu deed ze dat met haar Europese titel. Daarmee pakt ze de achtste gouden EK-medaille van haar carrière. Dan nog het weer, vooral in de kustgebieden en het noorden vanavond nog een bui. Verder droog. De temperatuur daalt vannacht naar 8 graden. Morgen bewolkt en vooral in het zuidoosten regen bij een graad of 15.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. TFM Dat is lekker, hey, see het in de house. Welkom, een frisse, fruitige show. En Dennis, ja, jij bent er ook weer gezellig bij. Uiteraard. Onze birthday boy uh, vanavond, uh, DJ Dion Sydney viert vanavond gewoon met jullie, de luisteraars. Zijn enige echte 30ste verjaardag alweer, Dennis. Ja. Nou was iedereen van ziet, het, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Dankjewel. ook uh, de rest van uh, onze radiocollega's. Ja, ja. En ja, het is niet zomaar de dag vandaag, hè, want... Deze hele week, woensdag zijn we eigenlijk al begonnen. Amsterdam Dance Event, één grote uh, feest hier zo uh, natuurlijk. Ja. En ja, voor de mensen die het niet weten, wat houdt Amsterdam Dance Event nou allemaal in? Ja, een uh, hele grote bijeenkomst op gebied van uh, dansgebied, DJs, een hele dancing, seminars, uh, ja en vooral heel veel feesten van bekende DJs en ook minder bekende DJs. Overal is er wat te doen. En daarom vanavond gewoon gezellig hierbij zie je het. Hoef je niet eens naar Amsterdam toe. Ja, of misschien ben je onderweg uh, in de auto naartoe. Kan natuurlijk ook ja. allemaal naar een gaaf feest. Alle info van wat je maar wil weten, daar gaat hij vanavond voorbij komen. We gaan eventjes uh, een, een kleine review geven, want jij bent gisteren naar Chesso uh, al geweest. Ja. Nou, ik neem aan dat jij vanavond ook wel weer in Amsterdam te vinden bent. Dus we koppen hem gewoon straks erin. Wat we hebben allemaal uh, gemist en waar moeten we natuurlijk naartoe? Natuurlijk, de uh, charts, uh, zoals elke week, gaan we even kijken wat is een wat what's not. Of zo'n beetje zie het volgen een beetje in de charts natuurlijk. Ja. Ja, see yeah, it, that, uh, see uh, it first, uh, zeggen uh, we <laughs> het altijd. Uh, ja, dat hier weet maar weer. nooit, nee. En we hebben heel veel uh, eten muziek meegenomen, want ja, jij hebt een uh, oude track meegenomen in een nieuw jasje weer. Uh, ja, die kwam ik per toeval uh, tegen. Bij, dacht, bij toeval, hey, dat, dat zijn uh, de betere platen, ja. want ja, zo uh, je hoorde zojuist ook natuurlijk Tones and Eye met Dance Monkey. Ja, ja, die is oh. helemaal hot nu, hè? Helemaal hot. Uh, ik hoorde hem al en ik denk, wat een gave plaat. Er zijn inmiddels zo ontzettend veel uh, bootlegs uh, van. Ja, dan ik ga het dan, niet meer volgen. Ja, dan weet je ook dat het hot is, weet je? Als, als, als, als iedereen nou een beetje bootlegs remixes gaat maken. Ervan. Dat klopt. Maar dit was de Xzenda uh, versie. En ik vond hem lekker, hoor. Dat ja, heel uh, uh, lekker harde was En ik denk, ja, dat is een mooie opener. Lekker maar om future terug, base. Maar om terug te komen op jouw plaat. Wat heb je klaarstaan voor ons? Ik heb een uh, Switch... A Bit Patchy. Die oh, ken je nog wel, hè? Ja, die was lekker. Die had ik nog op vaniel, joh. Ja, in de Delieu in 2019 remix. En ik nog op hem... de Valreep, hè? En ik heb hem digitaal. Doe maar. Ja. Dit is hier het Twee uur lang. Op jouw de Radio. Lekker, hoor. Oh. Ja, en je mag gewoon meedoen, hè? Schuif die tafels en stoelen maar aan de kant. Maak er maar één grote dansvloer van. Want Zandvoort's grootste dansvloer. Hij is geopend. Jouw ja, 106... 104.5 en natuurlijk... bij Stigel. Dit is het, En nu... A bit patchy 2019... Ook, de, dit is uh, de nieuwe Arcano Jude and Frank met Freeze of Life in de ATFC uh, Remix. En ja, het is een plaat van natuurlijk van een paar jaar geleden, helemaal grijs gedraaid op het strand uh, van Bloemendaal onder andere. Ja, ja, ja. Uh, Ibiza, nou noem het maar op, uh, waar het helemaal uh, los ging. En uh, daar trekt ervoor natuurlijk Switch a bit patchy in de Daily. Daily 2019. Alsof ik al een paar konjakjes op heb. Uh, so zo, Zo lekker komt hij eruit. Hey. Hey. Wat verdikkie. Wat een feest vanavond allemaal. Ja, en Dennis. Ik heb eigenlijk een feestje. Ik had er heen willen gaan. Maar ja, jij moet vanavond uh, draaien in Amsterdam. Ik moet zelf ADE uh, representen. Even, even hosten. Hey, maar wat uh, ga jij vanavond zelf daar zo in Amsterdam draaien? Ga je dan een aangepaste set draaien? Nee, nee eigenlijk, nou ja. Het is gewoon uh, in Club Smoky. Nou ja, die heeft niet echt iets ADE-gericht. Nee, maar, maar ik neem al... aan dat de toeschouwers toch wel in Amsterdam... Uh, zijn speciaal voor de feesten. Ja, maar... Dus toch meer house-gericht. Uh, nou ja, alles van elektronische muziek, hè. Want er, ook, er zijn ook zelfs urban feesten van ADE. Maar ja... Ik weet niet wat dat met ADE te maken heeft, Amsterdam Dance Ja, die hebben event. ook een speciale area nodig, of ja, toch voor het andere publiek. Ja, je moet toch iedereen een beetje voor iedereen aantrekkelijk maken, dus ik begrijp het wel. Hey, hey, maar jij bent gisteren al dus naar Amsterdam Dance Event uh, geweest. Ja, waar klopt. ben jij geweest, ik, wat hebben we gemist? Ik was naar de Chesto Friends. Dat klinkt gezellig, de, waar de, was, het? was het? In uh, de Club Air. Oh, dat is een mooie tent zeg. De oude It. Dat is een mooie tint. Ja, ja. Maar, Ma ja. wat hebben we gemist allemaal? Wie waren er? Nou, wat uh, die friends, ja, dat kan ja. een heel ruim begrip. Heeft hij nou dus zijn buurman meegenomen? Ja, uh... nou, nou, nou Eigenlijk alle artiesten die daar, eigenlijk de meest recente artiesten die daar op de label uh, erg hot zijn op dit moment. Dus, uh, uh, Toby Green, uh, hoe heet hij ook weer? Uh, nu ook Cheyenne uh, Giles en 2. die maken hele vette bootlegs. Eh, uh, Kura, was er. Uh, Dat zijn niet de minste namen als ik het uh, zo hoor. Nee, zeker niet. Uh, hoe heet het? Dallas K. Dus eigenlijk allemaal een beetje Electro House uh, gasten. Uh, ik vond het een hele dikke, dikke line-up, maar... Ik hoor hem maar. Oeh... Het mixen was zo slecht van die artiesten. Ze, waren, ze hadden het beter bij het produceren kunnen nee, houden. Ja, gewoon, het beatmatchen was gewoon echt slecht. Hoe het dan? Het was niet een beetje scheef of een beetje. Nee, de plaat liep gewoon... We gooien we gewoon de volgende plaat erin. Ja, op een gegeven moment ho <laughs> nee, dan hoorde je hem scheef lopen. Nou, dan gingen ze hem stiekem al wat zachter zetten en ineens paf weg. Weet je. En nee, dat kan, kan niet. Jongens, de, je bent op dat niveau. Je bent zo ver. En dan kun je niet eens. De, de, de, het is tegenwoordig zo makkelijk gemaakt, dat en dan ga je het nog zo... Dat vind ik jammer. Kijk, heel veel mensen vallen het niet op en het is een feest uh, klaar. En dat is het ook. Maar ja, als je zelf DJ bent, dan leed je daarop. Ja, tuurlijk. En daar kan ik me best wel aan irriteren oh, altijd. Ja. Dan, als je zeker bij zo'n evenement bent ja. en je hebt zo'n naam. En ja, dat kan met die apparatuur hoef je geen fouten te maken. Of tot een min, eh, miniem. Nee, maar kijk, kijk, er, kijk, er zijn loop, altijd lastige platen. Kijk, was, loop, je dus, nou, loop je nou milliseconden ernaast... dan zeg ik, oké, okay, dat kan ik nog accepteren. Maar het was gewoon op een gegeven moment... gewoon twee, ma twee maten ernaast. Ja, dan wordt het dus je het was, gewoon, het was gewoon net of je een kind van vijf... Uh, achter je draaitafels laat staan. En dat vind ik gewoon jammer. En het was niet met één artiest... maar gewoon met drie, vier artiesten. Dat gewoon grove fouten hoorden. En was het wel uh, volle bak? Het was... Dat is heb ook een minpuntje. Het was te vol. Nou, dat was toch een. Uh, even kijken, twee jaar geleden was dat alweer met uh, Don Diablo. Uh, dat we er waren, dat het ook zo vol was. Nee, maar. Uh, ik, de, ik denk dat ze geen rekening gehouden hebben met de capaciteit. Weet je, dus we denken we verkopen gewoon zoveel kaarten. Maar het moet wel lukken, weet je. Maar op een gegeven moment. Ik kon mijn armen niet eens meer omhoog doen. Het chest kwam. Nou, dat er er wordt natuurlijk super druk. Ja. Want hij is natuurlijk de hoofdact. En nou, ik kon op een gegeven moment gewoon niet nie meer normaal staan. En ge gelukkig waren een hoop mensen gewoon rustig en uh, gewoon beleefd. Maar dan loop ik ook weer door een groep Italianen heen. En ik ben helemaal niet rediscriminerend of zo. Maar ik vraag dan beleefd aan zo'n persoon... Mag ik er even door? Ik had drinken, man. Ik had drinken gehaald voor vrienden. En uh, ik zeg, mag ik er even door? Ik moet daarheen. Nee, dat gaat niet. Je blijft maar staan, hero. Ik zeg, pardon, oh? wat is dit? Weet je, maar... Daar, dat, dat is je wel heel apart. Rottig, Je krijgt daar een rottigheid van, mensen raken geïrriteerd, weet je? Je, je, je staat al niet lekker, je wordt alle kanten opgeduwd en dat vind ik, uh, dat vond ik een minpuntje van het feest. Ja, dat, dat is toch wel uh, jammer. Je moet wel je grenzen gewoon kennen, op een gegeven moment, weet je, ik snap wel dat je zoveel mogelijk wil verkopen, maar wees wel realistisch, want het was gewoon niet normaal meer, zo druk was het. Oké, okay, ja, ja, dat is uh, gewoon wel een beetje een minpuntje. Ja. Ja, dus het, het feest zelf was leuk, leuke muziek, weet je, ook omdat ik van die muziek hou, maar het was echt, de minpuntjes waren gewoon het mixwerk, gewoon, dat vond ik gewoon slecht, echt slecht, en uh, ja, de capaciteit, het was gewoon over, overbelast gewoon. Overbelast, ja, ja dat, dat moet je gewoon niet hebben tijdens zo'n feest, want uh, ja. Je zegt dus al, dan, dan wordt er gewoon te veel geduwd. En dan uh, of ja, geen, uh, kan en het, het fout gaan. Ja, jammer, ik heb, jammer, ik heb, jammer. Ik heb, ik, heb, ik heb wel alweer een voordeel. Ik heb geen vechtpartijen of rottigheid gezien. Dus dat is wel weer een pluspunt. Ja, die mensen die komen er speciaal voor. Ja, ja, dat is is toch op... ik, ik moet ook zeggen, heel veel mensen waren ook gewoon heel relaxed. Want ik vroeg dan gewoon, mag ik even langs? Ja, tuurlijk, geen probleem. Ze duwden me zelfs er doorheen, weet je. Weet je? Dan geven ze je even een duw. En dan ga je er makkelijker doorheen. Dus dat is ook wel... Uh, <laughs> en een lekker. ander die had uh, al te drank over zijn schoenen. Nou, ja, nou lekker, ja. lekker weer hoor, zulke avondjes uit. uit. Ja. uit. Straks meer natuurlijk, want ja, er is vanavond een leuk feestje. En er staan grote namen. En ik hoorde in de wandelgangen dat er een een beperkt en echt beperkt aantal kaarten voor verkrijgbaar zijn. Althans, dat vertelde een bepaalde DJ. Straks hoor je daar meer over. Natuurlijk, de See chart gaan we kijken. Straks na 10 uur, dan hebben we onze enige echte DJ die ons in die een uur lang hier in een speciale birthday Amsterdam Dance Event live mix. En Dennis, ken je deze plaat? Ja, welke is dit nou, hè? Hij werd recent gedraaid door een hele bekende DJ. En hij kreeg ook de credits voor deze plaat. We gaan je zo eventjes checken of je het weet. Dit is hier. He het speciale edit. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. On the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people, for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. In the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. Right here, right now is where we draw the line. Right here, right now. Right here, right now. Right here. Right now. Right here. Right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Right here.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 Het one and only DJ Dion City. Dennis. Ja? Weet je nou welke plaat dit is? Want ja, een hele hoop uh, mensen die weten niet welke versie dit is. Want hij werd gedraaid door Fatboy Slim en hij krijgt overal de credits van. Maar deze versie van Right Here, Right Now, uh, Great uh, How Dare You, is toch echt een uh, Don Paolo uh, mashup. Ja. Dat is toch wel uh, weer apart uh, dat uh, Fatboy Slim uh, dan toch deze... Uh, credits krijgt. Of is dit een uh, alias uh, van hem? Nee, ik denk het niet. Nee, nou, dat denk ik ook niet. Nee. Alhoewel, ik vind het wel heel goed passen hier, hoor. Ja. Je ja. kijkt, uh, die stem van haar is natuurlijk uh, op de kotsen. Ja, maar... <laughs> maar... Maar ik vind deze versie gewoon heel ja. leuk. En hij wordt ook best wel opgepikt, heb ik het idee. Ja, maar ja, dus, dus, dit kan je voor, ook voor de, voor de links-liberalen allemaal draaien. En je kan het voor de rechts draaien. En, uh, iedereen, je... vindt, iedereen vindt het best. Dat wou ik net zeggen. En... Uh, ja, ik moest best wel lachen op al die forums. Uh, waar deze plaat dus werd gedraaid, natuurlijk. Want sommige mensen zeggen. oh, hij is vet. En anderen. nou, nah, nou, nah, nou. Nah. Uh, hele zuurpruim. Dus ja, ik... maar dat zuurpruim zal gewoon komen omdat Greta erin zit. Het zal niks met, uh, met de plaat, met, uh, kwaliteit. Het zal niks met de kwaliteit van de bootleg te maken hebben. Nee, want, uh, die want is. Hij, de... hij, hij is goed gedaan. Hij is echt goed gedaan. Ja. En over goed gedaan gesproken. Ik hoor, ik, hoor, ik hoor net een nieuwtje hier in de wandelgangen. hangen. Chesto, die gaat gewoon vijf maanden op, uh, op een wereldreis. Uh, met, uh, op huwelijksreis. Ja. Jezus, is wat zielig. Uh, hey. Vijf maanden weg. Dat, dat gaat niet goed hoor. Ja. <laughs> hey, maar. Uh, Chesto, nou, hij, hij doet zijn best maar. Maar. Uh, ja. Ze, ze hebben dus Afrika uh, gedaan. Ze, ze, daar blijven ze nog eventjes. Dan gaan ze naar Japan, Israël, de Bahama. En op 1 januari in Las Vegas. Of was het een Las Vegas huwelijk? Nee, toch? Ja, ja, ja. ja. Zo'n dronken, dronken marriage. Ja, nou ja. En uh, ja, ze gaat ook minder werken. Want uh, ze is 22, -jarig, uh, 22 jaar. En ze gaat uh, minder werken als model. Nou, dat is, nou, kassa, dat is jammer. Kassa, kassa, nou, kan ze makkelijk met de... Uh, met uh, met hey. je is gewoon bij elke keer. Gezellig. Ja. Nou. nou ja, misschien zien we het dan ook vaker bij de optredens. Ja, dat nou kan zomaar maar. Of misschien krijgt ze in één keer, net zoals die uh, welbekende dj, zijn uh, vrouw meeneemt op Tomorrowland. Ja? Ja, dat kan ook. Gewoon een ja. premixje, laat... achter de set staan <laughs> en nee, mooi wezen. Ja, alleen opletten dat hij niet uitvalt. Nee, dat, maar ja, de staat Chester er altijd bij. Maar ja, nou ja, we hoorden net dat het ook niet altijd zo. een succes is. Ik ben benieuwd hoe de, hoe de Nederlands zal worden in de loop der jaren. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Hé, hey, tot zover de nieuwtje. Maar jij had nog een hele goede track meegenomen. Ja, ja. Wat heb jij voor ons meegenomen? Wat, is het een nieuwe plaat? Is het een oude plaat? Nou, ik weet het zelf eigenlijk niet. Maar, maar het is wel een nieuwe edit. Ik, hoor, ik hoorde hem uh, recent voorbijkomen. Ik weet niet meer waar alleen. En ja, de plaat heet Brider's Days. En dit is de Oddmob uh, edit. Dus, ja. Ja. Wat moeten we ervan vinden? Volgens mij draaide Rogum voor wij komen in zijn set. Ja. Ja, ik, ik zeg nou, uh, laten we maar gaan. Want out, oh, Dit is een beukertje, hoor. Oh! Dit is See big it. Big it. Big Amsterdam out, Dance, dance oh, Event big Special. DJ Dion City Birthday Bash. In de mix. Oh ja. Yeah. Doe maar mee, hoor. Ook de Dit Van links. Dit is Chesto op de huwelijksreis. Too much information. <laughs> Here we go! Brighter days. En de meest aan de overkant voor de studio. Ja, ga maar links. En Here we go. En gas erop. nieuwe muziek hier. Supernova met de Wobble. Oh, heerlijk, Dennis. Ja, ik, ik Ja, lekker groovy. Even zo, even, even zo tussendoortje, weet je? Dat wou ik net zeggen. En daarvoor Rider Days en de Odd uh, edit. En ja, dan moet ik gelijk denken aan uh, DJ Roog. En vanavond, ja, Amsterdam Dance Event de vrijdagavond. Het gaat helemaal los. Want er is niemand minder dan Todd Terry. Gewoon hier ook uh, in Amsterdam. En die geeft vanavond een uh, heel leuk uh, feest. Tot Terry and Friends. Dit is plaats plaatsen in uh, de club Chin Chin. Ja, niet, niet hier zo in Zandvoort. Nee, in Amsterdam. Maar aan de Rozengracht 133. Ja, het grote broertje. Dat wou ik net zeggen. En daar is een line-up nog. Oh, om je vingers bij je af te li uh, likken. Want wat staat er allemaal in de line-up naast Tot Terry? Staat niemand minder dan DJ Roog? Wat komt er nog meer voorbij, uh, Dennis? Bij uh, Tot Terry? Ja, eh, uh, Huh? Ik zie uh, Marcossa uh, ja, die bestaan staan. bestaan uit Tim Schilder, Lumière, Guy Grappier. Dat zie ik hier, Smoking Joe. Daar staat Tuff London. Nou, DJ Sneak natuurlijk. En een mystery cast. En tot serie heeft het onthuld. De mystery cast van vanavond. Even trofgerommel. Niemand minder dan... Junior Sanchez. Oh, dat is een line-up. Oh, echt, uh, dat je zegt van... Je nou vingers wel te likken. Daar wou ik net zeggen, Dennis. Ik denk dat ik zo meteen even erheen ga. DJ Sneak. Nou, ja. die, die wil Sneek, ik toch wel even zien, hoor. Sneak er even in. Nou, ja. Sneak er even in. Ik denk dat het niet gaat lukken. Want de early bird, de voorverkoop, het is allemaal uitverkocht. Maar, maar, maar, maar. Ik kwam uh, DJ Roog nog tegen op Facebook. En hij zegt, er zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar. Oh. En dus hoe aan, de deur, ik... aan de deur... Oh, aan de deur? Ik denk dat het aan de deur gewoon gaat. Oh, dus het is gewoon, denk, uh, maar dat is toch een gok dan? Het is een gok, maar ja, als jij in Amsterdam bent en je denkt van... Hé, hey, ik heb nog niks te doen. Ik heb niks te doen. Uh, ticketswap uh, laat het afweten. Want ja, uh, daar wordt uh, gewoon geen kaart aangeboden. Dus ja. dan uh, ga je gewoon daar zo kijken. En ja, wie weet sta je in één keer binnen. Het kan allemaal. Had jij nog een ander uh, feestje, Dennis, uh, waar we vanavond heen kunnen? Want, vanavond? wordt heel veel kijken, van, Vanavond ik of morgen, ja. Even snel ja, het, even wat wat de even te kijken. Nou, is, nou ja, uit, hij is uitverkocht, maar... Uh, is Sunny James en Ryan Marciano nu uitverkocht? Ja, Want, in uh, gisteren, gisteren nog niet, hè? Nee. Maar Toen toe moesten ze nog even lopen leuren op Slim FM, hoorde ik. Ja, maar... De, Dat, uh, ze gaan de hele avond draaien voor, je, voor jullie. En... Dan heb je Sinner Jace en Rijmarciano. We hebben het er al eerder in de show over gehad. Ik vond die. Uh, ja, ik vond uh, een hele hoop sets. Wat ik tot dusver heb gezien van uh, DJ's. Gewoon een hele hoop hetzelfde. Is jou dat, dat is nog in niet toch? De uh, zodra... dezelfde platen, makkelijke platen. Dat ik denk van. Jongens. jongens, je hebt een jaar de tijd gehad om gewoon zoveel nieuwe platen te verzinnen, ja. edits te maken. Waarom ga je dan weer toch net eventjes allemaal. Hetzelfde draaien. Ja, een beetje dat, uh... op safe allemaal. Ja, echt op safe. En dat, dat vind ik gewoon jammer. Dat, Kijk, begrijp uh... best dat je een commercieel plaatje er doorheen doet. Maar uh, ja, wat jij zegt... Uh, ...mash it up met wat nieuws, met wat spectaculairs. Dat je gewoon... ...geeft geef mensen een wow effect Dat ze denken, hé, hey, dit ken ik. En dan ineens, wow, wat gebeurt hier? Ja, Weet gewoon, gewoon dat, een beetje dat de seer-touch. See ja, precies. Gewoon dat ja. je denkt van, hé, hey, ik ken het, maar toch ook weer net niet. Ja. Ja, dat, uh, dat is gewoon lekker. Hé, hey, maar... Nog voordat we de party uh, gaan starten, heb ik nog eventjes een favorietje van mijzelf. Ja. Dat is de nieuwe van Major Laser. Dat uh, doet hij namelijk niet alleen, uh, Major Laser. Dat, uh, Major Laser? Nee, hij, do hij doet het samen met, met uh, een, J. Alvin. En die vind ik ook, uh, die timmert ook lekker aan de weg, hè? Ja, die is lekker, hot. Uh, de, nieuwe hot dus. de nieuwe plaat is k -Kaloor. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En hij is ook al in een speciale remix uitge Ja, Hij is niet uit, het is gewoon een bootleg, hè? moet ik ja, het wel zeggen? Hij uh, staat op z'n Een ZNZBR remix. Ik denk dat het voor Zenzebar staat. Ja, nou ja. Dan mag iedereen Z -N -Z -B -R. voor Zenzebar. Links, het, ma het maakt niet uit. Dit is KKLOR van Make Your Laser, hier In jouw 106.9. See it in de House. Amsterdam Dance Event Special met zometeen. K de choice. en la te para la muñeca por favor acá, en la discoteca Canción a la perfección, Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí me no raza ni religión. Bailalo por obligación. Acá en la discoteca que calor. Aquí para la muñeca, por favor. Acá en la discoteca que calor. Aquí acá para la muñeca, por favor. Qué calor, qué calor, calor, calor. Dus wat heerlijk uh, dit. Ik word er zo vrolijk van. In de, de original uh, zitten wat meer uh, vocals uh, van j Balvin. Maar uh, deze versie... Oh. Ik vind hem lekker. En we zijn over uit. Het is Zanzibar, hè? Zanzibar. Zanzibar klinkt Het klinkt gewoon lekker uh, lekker ja. zomers. klinkt uh, ja, ja, ja. gewoon lekker. Ja. Hey, en wat ook lekker is, zie je, Charles? We gaan eventjes kijken wat staat erin. Want we beginnen gewoon lekker op nummer 10. Daar vinden we niemand meer dan... Chicola En Sandy Riviera en Ray staan met Hide You. En dan zeg jij van, hé, hey, dat is een oudje in een nieuw jasje. En toch blijft je de popplaats binnen hoor. Van, uh... Deze versie ook hoor. Defected is het label waar je hem op vindt. Ja. Ik denk dat je veel gaat horen. Lekkerder! Op nummer 9 vinden we, we Bart Skills en Push met Universal Nation. Oeh, trance classic. Ik weet nog, in 11 uh, jaar geleden was ik naar Trans Energy voor het eerst. Was uh, Chesto daarop treden. Opende die met deze plaat hè, van uh, Push. Dat klopt zo vet jongen in die grote zaal. Nummer 8. Riton en Oliver Heldens en Fula op midden studio recordings met Turn Me On. Ja, lekker. Maar dit is nieuw, niet de nieuwste van Oliver Heldens, hè? Nee, de nieuwste is met uh, Firebeats. En die is nog niet uit, hè? Uh, die is wel, weet ik eigenlijk niet, maar wij hebben hem wel. Aha, see it first. Deze, deze is wel bekend. Ik vind deze wel lekker hoor. Ja, ik ook. Deze is ook in een van de Seed Sessions voorbij gegaan volgens mij. Ja, where else? <laughs> Op nummer 7 vinden we Kasim met de M, M. En Shine On Me. Oftewel de Praise Cats. 2019. Kun je het zo wel noemen? Dat ik ook altijd zo lekker je dit. Ja, maar sommige platen worden het te vaak gedaan hè? Ja, uh, een beetje uitgemolken. Maar ja, als je dit dan hoort, dan denk ik, nou, deze kan we er wel mee door. Dit hoor je zo, maar bij Todd Terry Friends voorbij komen. Dat denk ik wel hoor. Op nummer 6 wordt Jamie Jones en de Martinez met. Wappie. Niet te verwarren met Wappie <laughs> Op Hot Creations. Want Wappie, dat gaan de we vanavond wel een paar mensen worden hoor, hoor. Oh! hier word je wel Wappie van hoor. Nou, dit zou ik toch wel uh, in een setje daar, hoor. Lekker Wappie. Ja, die heb ik ook wel van, Op nummer 5: Purple Disco Machine enjoys. Joyce. En die gaat ook wel zijn sfeer, Ik hoor tegenwoordig uh, nog weinig mensen de Tolteri-versie nou, draaien. Nou, hij gaat ook wel uh, lekker te, uh, te gaan, hoor. Hij is nog een beetje onbekend, denk ik. Ja, hij moet, nog, hij moet er nog even inkomen Gelukkig. Wij hadden hem al hier, hoor. Ja, ja. Op nummer 4 uh, vinden we Matsasari met Put A Record On op CR2 Records... Hij is toch op uh, CR2 uitgekomen nu, hè? Ja. Is dat niet dat... Uh... Oh, nee, dat is uh, die andere White Label die we nog uh, hebben liggen. Die is nog niet uit. Dit is toch... Uh... Madonna. Ja. Ja, ja. Ik hoor het al, ja. Oh, ja. Pet. Ik vind hem wel vet. Ja, die heb ik al een paar weken geleden al gedraaid, deze. Maar, maar ik vind hem heel vet. En Madonna die denkt. Ding. Ping, ping. Ja, dat geluidje zit er ook in, hè? Ja, ja. Ping, ping. ping. Even kijken, waar zit hij? Nou. Andere keer. Andere keer dan. En we belanden in de top 3, daar vinden we op nummer 3. Dom Dolla met San Francisco. Of Sweat It Out Recordings. Is dat energie op de Heerlijk dit hoor, oh! Door naar de nummer 2 Op Sosa UK, DFCW Op Solar Recordings Is dat de tegenkap van uh, YMCA? Oh, Pet. Ja, deze moeten we draaien oh. oh, geloof me, dit is een feestmarktje dit hoor Ja hoor Vanavond in Club Smokey komt hij voorbij hoor! Oh, dit is vet. Ja die hoor. Is, ja, dit is heel vet. En de nummer 1 deze week. Oh, Martin Aiken op Catch and Release. bed hooked. Ik vind die Top 10 leuk uh, deze week. Ja, leuk, ik weet niet uh, of het Amsterdam uh, Dance Event uh, nou, maakt. Nou, maar... nou lekkere focalen zitten er in deze platen. Dat, dat, nou, nou, niet, dat wou ik nou net zeggen. Opzwepende vocalen. weet je. Dat je denkt, hé, hey, ik krijg niet zin. Die maar die of zin het... Zin is. Of het de terechte nummer 1 is, daar ben ik niet over uit. Of Ook twee beter. Dat wou ik net zeggen. Hey. Ja, alweer? het komt het er toch nog eventjes in. Uh, alweer? Ja, ja, ja, ja. ja. Het komt er eventjes in. Hé, hey, deze week heel veel meshes, Bootlegs vanwege Amsterdam Dance Event. Maar ja. ik heb er nog eentje voor je klaarstaan, hoor. Oh, voordat je je set gaat beginnen. Jack Wins en Omlout. Samen met Sunry James en Ryan Marciano. En Connor Maynard. Oh, X1 across komt er ook nog in voorbij. Ecstasy versus that way versus how do you feel right now? Jezus, dat is, is, ja. is wel een potje hoor. Eh, ik maak er een potje van en dat is maar goed ook. Dit is See It met zometeen in de tweede uur. The one and only DJ Dion City. Een uur lang in de mix. En daar heeft hij geen ecstasy voor nodig hoor. Nee hoor. Gooi je gewoon een stuitenwazendje in en dan gaat het als een speer. How do you feel right now?